6 zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. Alle kernproeven en rakettesten worden opgeschort... en een nucleaire testlocatie wordt gesloten. Dat zegt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil mogelijk wat doen... om de door sancties verzwakte economie te versterken. Volgende week is er een ontmoeting van Kim Jong-un... met zijn Zuid-Koreaanse collega president Moon Jae-in.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 Het weer volop zon en droog met een zwak tot matige noordoostelijke wind. In het noorden wordt het een graad of 17, landinwaarts 21 tot 24 graden. Morgen nog iets warmer, maar later buien. En vanaf maandag wisselvallig en met 13 graden aan de koele kant. Dit was het NOS Journaal. Beste reizigers. De komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis.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 Want misschien wil je wel dichter bij je werk wonen. Hoe zet jij de eerste stap naar je ideale huis? Ga naar de woon al ideaalwijzer op ING.nl. Of vraag het je adviseur. Voor wie vooruit wil, ING. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Tom de Tour Met Kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dat kan u zelfs zonder abonnement. Bestel voor 1 juni en ontvang 50% korting. Ga naar kanaaldigitaal.nl Kanaaldigitaal. Ontdek iets bijzonders. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook piano-virtuoos Denise Matsuev... en leden van de Berliner en Wiener Philharmoniker. Op 7 mei. Met Mozart en Tchaikovsky. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl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 Morgen, welkom terug bij Risa, als je nog aan het luisteren bent. En welkom in een nieuwe ochtend, als je net wakker bent geworden en je dacht... dat doe ik met Risa, omdat het zo'n verschrikkelijk knappe gozer is. En tegenwoordig kun je gewoon via de camera meekijken. Dan kan ik nog eventjes een beetje zo lekker in de mood komen, zo upvroeg... maar het kan ook natuurlijk zijn dat je daar helemaal niet aan dacht. Dat je gewoon dacht, nou, vast weer hele interessante gasten, daar doe ik het voor. Of misschien doe je het wel voor de muziek. Kan allemaal. Ik zou het sowieso voor de gasten doen. Dan dacht je van Charit Alles, zij is programmaleider in de radiowereld, maar... Ze is uh, ook rond kinderboekenschrijster. Ze heeft een, uh, een uh, nieuw boek... wat uh, morgen, of uh, eigenlijk deze week uitkomt. En daar uh, gaan we uitgebreid over praten. Gaan we wat beter leren kennen. En ook hebben we natuurlijk een belletje met Peter Bouwman. En we, gaan, we hebben het over lootboxes Ik weet niet of je weet wat het is. Maar dat houdt dan in dat je dan... Ja, uh, je, je koopt iets en dan moet je maar hopen dat daar iets moois in zit. In games. Ja, dat doen mensen. Dan hopen ze dat ze een cadeautje krijgen in een game... wat uh, andere mensen niet hebben. Want daar gaat het uiteindelijk altijd om. Hè? Dat, je, dat je een beetje voordeel haalt uit zo'n game. Dat doe je via lootboxes, maar ja, het schijnt nu dat dat verboden gaat worden in Nederland. En hoe gaan die uitgevers daar nou mee omgaan? Dat ga je straks allemaal horen, maar voor nu. Genoeg gepraat. Tijd voor een plaat. That's my stuff Yes, if I bought Please don't touch Don't touch. and keep talking And that's fine But could you walk and talk At the same time And it's my name Oh is voor jou misschien het meest bekend uit de film Ghost. En uh, het is een prachtig nummer. De Brothers, uh, Unchained Melody. Je luistert naar Risa. Ik heb hier een, uh, een melodie die zichzelf schrijft. Oh, wat heb ik dat mooi... Nou, nee, nee, ja, ik, ik kan niet tippen aan haar schrijfkunst. Ze is kinderboeken schrijver. Ze debuteert deze week. Maar ik ken haar vooral als programmamanager... Uh, of programmaleider, moet ik dan zeggen, van Phonics. Dus eigenlijk mijn baas. Het is weer typische incest bij BNN Fara <lacht> hier zo. Uh, maar ik denk van, ja, het mag. Ik bedoel, ik, ik werk nog twee weken bij Fannyx. Dus er valt toch niks meer te, te winnen om, uh, om jou te vriend te houden. Nee, maar ja, jij hebt me sowieso wel vriend, toch? Ja, dat sowieso. Charit, ja. alles. Um, ja, uh, waar, waar moet ik beginnen? Ik begin met felicitatie. Dankjewel. Want je eerste, je eerste kinderboek komt eraan. Ja. En dat uh, komt vrij uit het niets voor mensen... die dachten dat jij alleen maar met radiomaken bezig was. Ja, dan komt het wel een soort van uit de lucht van. hè? Ja, hoeveel mensen om jou heen waren op de hoogte van jouw ambities als schrijfster? Nou, in mijn, in mijn kleine kring... Nou ja, uh, familie altijd al. Ja. Hele goede vrienden ook altijd al. Man altijd al. Maar <laughs> verder uh, denk ik heel weinig mensen, ja. Het kwam bij mij echt uit de lucht vallen. Maar toen vertelde je me dus dat je gewoon een opleiding hebt tot schrijver. Ja, ik ben uh, afgestudeerd tekstschrijver. To hoe ben je dan in Gosnaam ooit bij ons op de radio terechtgekomen? Nou, ik, ik, ben, ik ben als tekstschrijver begonnen. Uh, of tenminste afgestudeerd. En toen ging ik als webredacteur werken. Ja. Maar ik heb het over 2001, 2002. Ja. Internet was gewoon echt zo anders dan dat het nu is. Ja, dat had je, had je nog wap op je telefoon. Ja, nee, als je al geluk had, zeg maar. Weet je, de ja. mensen konden gewoon echt alleen maar bellen met een telefoon. Ja. Zelfs sms'en uh, kon net volgens mij. Um, en ik vond het gewoon niet zo heel erg leuk. Ik vond het uh, statisch en ik snapte niet zo goed. Weet je, je, je had ook veel minder zicht op wat het deed en. Uh, mensen belden gewoon één keer per dag misschien een keertje in om hun mail te checken. Nou, ja. dat was het wel zo'n beetje. Dus ja, ik vond het niet zo heel erg leuk. En toen werd Vanix opgericht. En toen ben ik bij FanX uh, binnengekomen. Als redacteur eigenlijk. Ja. En toen ben ik uh, uiteindelijk op de radio beland. En nou ja, via allemaal andere publieke omroepen en dingen uiteindelijk weer teruggekomen bij FanX. Ja, en dat vind ik wel grappig, want ik besef nu dat je ooit begonnen bent als webredacteur. Terwijl onder jouw leiding is, de webredactie van FanX is echt uitgegroeid... Tot een, uh, tot een extra tak binnen het radio -wensen. Ja, zeker. Hoe, belang ja. hoe belangrijk is social media uh, als het aankomt op zoiets als een kinderboek? Mm, dat is een beetje lastig, omdat je, uh, je doelgroep zit nog niet heel erg op social media... Dus dan moet je de ouders overtuigen? Eigenlijk moet je de ouders overtuigen. Ja, nu is het 10 tot 12, zeg maar, is dit boek opgericht. Dus die beginnen wel al ermee. Maar ja, of ze dan ook echt. Ik, ik... Ik moet zeggen, die voel ik nog een stuk minder goed aan... dan de Vanix doelgroep Ja, de, die moet je nog goed te pakken. Ja. Ik uh, moet je even twee dingen uitleggen over dit programma. Um, ten eerste werken hier met toverwoorden. Nou, dat komt goed uit, want uh, daar gaat jouw boek ook een beetje over Zeker. toveren. Um, dat zijn woorden waarvan de redactie dacht... nou, als je met Charit praat, dan komen die woorden wel voorbij. Mocht dat gebeuren, dan hoor je het volgende. Tover. En dan moet jij eventjes met de dobbelstenen dobbelen die voor jou liggen. Dan kun je oh ja. iets onlakken uh, uit de kluis. Het andere is dat mijn regisseur voor jou een voorwerp heeft meegenomen: ah. <lacht> een bokshandschoen. <lacht> een bokshandschoen. Ja. Ben je een beetje gewelddadig ingesteld? Ik ben enorm. Nee. <lacht> vind je het wel leuk om gevechten te kijken? Uh, gevechten kijken vind ik wel leuk, maar ik blijf er echt niet voor wakker. Maar ik kickbox zelf ook, hè? Wel op oh, hobby niveau. Oh, dat heb ik gezien. Ja. Echt op hobby-niveau. Oh ja, dat klopt ook inderdaad. Ja. Waarom ben je daarmee begonnen dan? Uh, omdat ik het echt een hele toffe sport vind oh, om te okay. doen. Het was niet uit zelfverdediging dat je ooit nee. in een steegje hebt gelopen... Nee. en iemand die te lang achter je aan liep. Nou, de volgende keer trap ik hem. Uh... Nee, het helpt wel daarmee trouwens. Ja, maar, ja. <laughs> dat geloof ik zelf. Geza, telefoon. Nou, dat komt goed uit. We hebben aan de telefoon Don Diego Poeder. We gaan eventjes wat uh, boxnieuws doornemen. Goedemorgen Don. Goedemorgen. Heb ik, je, heb ik je echt wakker gebeld of ben jij iemand die zo lekker vroeg in de ochtend al opstaat om het bos in te gaan om te trainen? Nou, zo was ik wel, maar je hebt me nu echt wakker gemaakt. <laughs> Oké, okay, ja, nou ja, als, uh, ja, als ex-kampioen ex hoef je natuurlijk niet continu meer het bos in om te trainen, maar nee, daar word nee. je wel wat meer gevraagd om uh, commentaar te geven op gebeurtenissen binnen het wereldje. Um, laten we beginnen met Tyson Fury, die, uh, die ja. komt weer terug hè? Ja, weer tijd ja ah, hij, moest, hij moest natuurlijk heel veel kilo's af. Ja, want... Uh, die dus dat, uh, En dat is gelukt. Ja, maar wa wa waarom, was hij zo, waarom was hij zo aangekomen? Ja, uh, gebrek van discipline. Ja, het is een beetje een lastig discipline, mannetje. De, ja, ja, discipline, depressie had hij. Ja, dan is hij aan het eten geslagen en niks doen natuurlijk. Het maakt niet uit hoe lang je bent, maar op een gegeven moment... dan uh, gaat het wel tonen dat je niks doet. Hoe kan het nou, dan eten. Ja. O, ja, daar weet ik alles van, toevallig. Maar hoe, hoe, kan het, hoe, <laughs> hoe, hoe, kan, hoe kan het nou dat iemand die zo verschrikkelijk talentvol is... zichzelf zo weet tegen te werken? Ik bedoel, hij, hij is meerdere keren in het nieuws geweest... door anti, antisemitisme, ja, uh, homofobe uitspraken. Ja. Wat, wat is dat toch met die man? Nou ja, e eerst praten en dan nadenken. Ja, dat moet andersom. Ja. Hey, voordat hij voordat bes het besefde, had hij al iets gezegd... waar hij natuurlijk... Uh, hoop ik dan gelijk spijt van had. Maar nou, dan is het te laat natuurlijk. En dan komt uh, heel medialand over je heen. En uh, ja, het, het, het trok hem toch wel aan. En daardoor uh, is, hij, is, hij, is, hij, is, hij, is hij persoonlijk helemaal fout gegaan, denk ik. Kan hij nog wat betekenen in het uh, wereldje? Ja, absoluut. Hij is jong zat. En hij uh, ja, is nog steeds ongeslagen. En heel veel mensen zien hem nog steeds als de kampioen. Want hij is niet geslagen. Het was gewoon een uh, persoonlijke issue, ze, uh, vinden ze. Dus uh, nou ja, als je te lang weg blijft, dan wordt alles uh, van je afgenomen. Dus hij, hij moet zich toch weer wel weer gaan... Uh, uh, uh, uh, uh, ja, hoe zegt het nou? Uh, herstellen, hij moet, hij, moet, hij, moet, hij moet toch weer die kleur bewijzen. Ja, hij moet weer uh, opbouwen. Maar wat ik wel heb, uh, wat ik wel heb gehoord of uh, heb gelezen is dat hij wel rustig begint. Zou zal wel iemand zijn waar die 80% van zal kunnen winnen. Oh ja. En dan worden ze steeds moeilijker. Ja, hij, moet, hij moet weer even die uh, zelfvertrouwen krijgen. Hè? Dat heeft toch een beuk gekregen. Ja, hij is niet de enige. En moet, uh, ik, nee, heb, ik heb nee. gehoord dat de Amerikaner er uh, ook best wel moeite mee heeft. Uh, hij is het laatste gevecht tegen Alvarez. is hier uh, keihard knock-out gegaan. En, ja, ja. Uh, dat doet toch ook wat met je? Uh, ja, ja hij heeft, uh, volgens de insights heeft hij een... Uh, een, een suspect, uh, kind kan je zeggen, een glazen kind. Ja. Maar ik moet zeggen tegen hey, uh, als je daar goed wordt geraakt... dan ga je gewoon neer, maar naar het hoe hard die kind is. Ah. Dus, uh, dus maar ja, het, het is natuurlijk wel eerder gebeurd uh, tegen gasten... waar ze het niet hadden van verwacht. Dus uh, hij weet dat dat zijn minpunt is. Ja, maar nu moet hij hij weer in. Weer. Ja, hij moet er weer in. Het is eigenlijk niet moed. Maar ook als je op zo'n niveau hebt gezeten... Ja, dan wil je toch nog die ene keer weer proberen. Weet je wel, dat je dan toch weer de feeling krijgt van... ja, eigenlijk kan ik dit nog. Ik ben nog jong zat. Dus, uh, maar ik denk wel dat dit zijn laatste kans is om, om nog wat te kunnen betekenen en nog iets te kunnen halen. Want anders en, uh, is het wel eindeoefening? Ja, ja, anders is het wel een oefening. Ja, ja, Maar ook, ook qua gezondheid, hoor. Dat, uh, dat moet je echt wel weten. Je kan niet... Uh, Vier, vijf keer in elkaar gaan en dan denk ik van, ah, niks aan de hand. Nee, dat wel. gaat absoluut niet. Vooral niet in de uh, profwereld. Dan heb ik nog een laatste naam voor je. Adrian Boner, Broner. Bracht, <laughs> Nee, ja. dat had hij wel vaak gehoord. Heeft. Adrian Broner. Ja, ik denk ik ook wel. Hij uh, had de nieuwe Floyd Mayweather moeten worden. Is niet heel erg gelukt, hè? Maar ja, hij gaat nee, nee, vanavond. Niet, dus... Ja, zeg maar. Ja, nou, weet je, ik, ik, heb, ik heb weer wat beelden zitten kijken. En uh, ik heb weer horen praten. En het is als van heel heel erg uh, blufferig. Mm -hmm. En het enige wat hij nou moet doen is bewijzen. Want hij heeft echt uh, heel, veel, heel, veel, heel veel harde dingen gezegd tegen ook vind ik, de verkeerde mensen. Die eigenlijk niks tegen hem hebben maar gewoon uh, uh, in, in, het, in het boksen werken. Ze zelf boksen zelf niet. Mm -hmm. En uh, ja, hij denkt van uh, iedereen heeft een probleem met hem. En dat is dus niet zo. Maar hij heeft het wel denk ik de verkeerde dingen tegen de verkeerde mensen gezegd. Dus als hij deze wedstrijd niet laat zien wat hij echt waard is... ja, dan ligt hij er ook uit. Ja, wat hij... Dit, dit wordt dan... Hij ja, bokst vanavond zeg maar. tegen Jesse Vargas Ja. Is dat, is dat een geduchte tegenstander... of is dat een uh, opzetje voor een, uh, voor een nieuwe carrière? Nou, ja, uh, hoe die overkomt, die Vargas is dat hij uh, heel pinter is. Heel rustig. En, en, en zelfverzekerd. Uh, nou, sowieso kleden hij zich... Als een zelfverzekerde man, hij is echt heel scherp. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel weinig van hem gehoord en gezien. Maar hij is niet bang. Dus dat, dat is eigenlijk het belangrijkste. En hij is helemaal niet onder de indruk van de stoere praten. Uh... Ja, eigenlijk kan ik alleen maar zeggen, we gaan het zien vanavond. We gaan het zien vanavond. Ik uh, ga jou ook bedanken, Don Diego Poeder... dat je zo vroeg in de ochtend weer eventjes mij wilde begeleiden... met het nieuws over uh, de bokswereld. Alsjeblieft. Hey, maar je, ja. nu, nu je toch uh, ja. tegenover de, deze dame zit... misschien als je nou heel lief naar haar kijkt... Ja. en dan vraagt kan ik alsjeblieft om acht uur beginnen... Hey, dat kan don nog een beetje uitslapen voor de volgende keer. Ja, ik, ben, ik ben alleen niet, uh, niet uh, leidinggevende van RISA bij Radio 1. Oh, dus, hey, ja, zo was het maar zo'n feest. Ja. Maar het, het was, was een goede opzet. Het was een goede opzet. Ja, ik, ga, ik kan het proberen. Als ik, ooit, als ik ooit weer uitga om uh, achter de dames, dan word jij mijn uh, wingman. Dat, uh, dat heb ik nu bij rest besloten. Ja. <laughs> uh, dankjewel. Dankjewel, gozer. a thousand tales Master you in luck cause up your sleeves you got a brand of magic never fails you got some power in your corner now heavy ammunition in your camp. you got some punch in his hand Yahoo and house all you gotta do is rub that lamp and I'll say Mr. Lancer, what will your pleasure be let me take your order, shut it down you ain't never had a friend like me <laughs> life is your restaurant and I'm your Come on, whisper what it is you want You ain't never had a friend like me Yes, sir, we pride ourselves on service You're the boss, the king, the shot. Say what you wish, it's yours, true dish About a little more baklava As I'm a colony, try all of colony I'm in the mood to help you, dude You ain't never had a friend like me Dabber, let her rip! And then make the sucker disappear! Don't you sit there, slack-jaw like buggy hide! I'm here to answer those new business plans! You got me out feet-ass certified! You got a genie for other, okay? a child in the past! I got a powerful of arms to help you out! So what you wish, I really wanna know! You got a list that's three miles long, no doubt! Well, all you gotta do is rub like a so, hey ho. Mr. Aladdin, sir, have a wish You ain't never had a friend, never had a friend You ain't never had a friend, never had a friend You ain't never had a friend like me <laughs> You never had a friend like me ha. Volg Riza op social media R-I-Z-A BNN-VARA Than this. For now, for now, for now. It don't matter where I look, everything looks better than this. For now, for now. Hey. If I work, work, it seems love, love, cry. Work, work, it seems love, love, smile. It'll work out someday. I could be someone someday. If I work, work, it seems love. Looks Better than this so now, so now. Hey. If I work, work, eat, sleep, love, love, cry Work, work, eat, sleep, love, love, smile It'll work out someday I could be someone someday Uh, heeft een uh, debuut-EP gereleased. Haar naam is Naas. Je kent haar ondertussen wel natuurlijk. Jullie hebben haar overal een beetje gezien in de wereld. Draait door. Ze komt regelmatig voorbij op 3FM. En ze heeft ook een uh, Edison Award-nominatie gehad. En binnengehaald. Jeetje Mino, op zo'n jonge leeftijd. Want sinds pas 19 uh, maakt ze echt gigantische stappen. Dit is van haar nieuwe EP. Die is afgelopen vrijdag, oftewel gisteren, gereleased. En het nummer heet Sam Day. Je luistert naar Risa. In de studio heb ik Charit Alles... Hi. Ik uh, vind, vind jouw achternaam zo fantastisch. Ja. ja want je heette niet altijd Alles. Uh, nee, ik heet eigenlijk pas sinds kort Alles. Ik moet er ook nog steeds aan wennen. Ja, want je bent uh, deze zomer... Getrouwd, Afgelopen zomer getrouwd. Getrouwd en sindsdien heet je Charit Alles. En dat is echt een super goede naam. Ja, ik vond het wel een upgrade. Dus ik dacht, let's go. <laughs> <laughs> um, nou ja, we hebben het al eerder uh, eventjes uh, doorgelopen... dat je bij de radio werkte en werkt. Uh, maar we hebben je uitgenodigd omdat je een kinderboek hebt geschreven. Ja. Uh, hoe, hoe kwam je daar... Uh, op Terecht. Op Terecht. Um, ik, uh, ik wil eigenlijk al mijn hele leven kinderboekenschrijver worden. Okay. Echt al vanaf dat ik acht was. Maar dat wil ik ook. Maar ondertussen heb ik nog geen kinderboek geschreven. Nee, maar soms moet je iets gewoon gaan doen. <laughs> dat was altijd jouw advies aan mij. Ja. Maar wat, wat, wat, wat, wat is uiteindelijk de trigger geweest dat je ook zei van fruit, dan ga ik het ook doen ook. Nou, ik heb een uh, aantal jaar geleden ben ik uh, fysiek heel erg ziek geweest. Mm -hmm. uh, nou ja, mijn schildklier stopte met werken. Nou ja, allemaal complicaties en heftige dingen. Mm -hmm. En eigenlijk toen ik daaruit kwam, ik was dus altijd helemaal in die radiowereld bezig. Yeah. Eigenlijk toen ik daaruit kwam dacht ik, ik wil iets gaan doen waar ik echt volgens mij heel erg gelukkig van wordt, gewoon ja. voor de bij. Mm -hmm. En toen ben ik een, uh, uh, gewoon om het weer even op te pakken, een cursus kinderliteratuur gaan doen aan de schrijversvakschool ja. van vier maanden of zo zoiets. Mm -hmm. En dat vond ik weer super leuk. En daar kreeg ik, daar haalde ik echt weer zo ontzettend veel uit. En toen is ook het idee, het begin idee ontstaan, zeg maar, voor dit boek. Um, maar ja, dan het leven komt tussendoor. door. Ik ben programmaleider bij Vanix En dan lukt het, weet je, het kwam er gewoon niet meer van. Totdat ik op een gegeven moment gewoon gebeld werd door Shafina. Zij is oprichter van de uitgeverij Rose Stories. Yeah. En zij belde mij dat ze een kinderverhalentraject... waren gestart eigenlijk voor hele onervaren auteurs. En ze vroeg mij of ik daar aan mee wilde doen. En toen zei ik eigenlijk al meteen ja. <laughs> en toen hoorde ze dus wat mijn schrijversachtergrond was. Yeah. En toen had ze zoiets van, ja, maar dan moet je helemaal niet aan meedoen. Heb je al iets liggen? Kan ik iets van je lezen? En toen heb ik dus gewoon een hoofdstukje... wat ik dus voor die cursus had geschreven... heb ik naar haar opgestuurd. En dat was dan toevallig ook datgene... wat uiteindelijk in een boek zou veranderen? Want het ging ja. dan over Rokka, het hoofdstuk Het ging over Rokka en haar, uh, en haar oma. Uh, ik even uitleggen waar het boek over gaat. Ah, ja, lijkt me leuk. <laughs> Rokka is een uh, tienjarig meisje... wat uh, in een stad woont en onder haar en haar gezin woont uh, haar oma. En haar oma is in het geheim een toverkok. En die, uh, die tovert door middel van recepten... en mensen kunnen brieven naar haar sturen... en dan stuurt ze een receptje terug. Ja. Uh, of een, uh, een uh, brouwsel uh, terug. En Rokka gaat het vak van haar oma leren... maar haar vader is er eigenlijk tegen. En haar moeder is er voor. En er komen ontzettend veel ruzies thuis. Zulke erge ruzies dat, Ru dat Rocca denkt... mijn ouders gaan scheiden. Oh. En dan twijfelt ze van... moet ik stoppen met toverkoken... Of moet ik juist mijn ouders bij elkaar proberen te toverkoken? Oh, een heftige heftig invalshoek. Waar ouders gaan scheiden. Ja. De, de, maar ja het is ook wel een hele realistische. Ja, want uh, volgens mij is het inmiddels zo dat bijna de helft van uh, de kinderen gescheiden ouders heeft. Dus ja. En volgens mij worden daar niet heel veel boeken over gemaakt. Nee. nee. Heb je daar ook bewust over nagedacht dat dat de invalshoek moest ja. zijn? Ja. De angst daarvoor? Ja. Is dat niet raar? Als je net zelf gaat trouwen, dat, je, dat je, het gaat, <laughs> als je het gaat hebben over... Heb jij daar een angst voor? Om, uh, om te scheiden? Nou, wat het je kinderen zouden doen. Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, maar ik was er vooral als kind heel erg bang voor. En ik, ik weet niet precies waarom, maar ik was er echt heel bang voor dat mijn ouders gingen scheiden. Dat hebben ze nooit gedaan. We zijn nog steeds hartstikke gelukkig met elkaar. Um, maar als kind was ik er altijd heel erg mee bezig. Uh, en een oom en tante van mij gingen scheiden... en dat maakte ik best wel bewust mee. En sindsdien, elke ruzie die mijn ouders oh. hadden... zat ik ze blijkbaar met van die puppy oh. aan te kijken... van, oh, nu gaat het fout. Oh. <lacht> oh. Maar misschien heeft het geholpen, want ze zijn nog bij elkaar. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Ze konden het niet over hun hart vinden. Nee, ze zijn gewoon gelukkig <lacht> met elkaar. Zijn er ja. meer, meer um, aanleidingen uit je persoonlijke leven geweest... Waar het, die terecht zijn gekomen in dat boek? Nou, er zitten gewoon kleine dingetjes in. Zoals? Um, even kijken hoor, wat ik prijs ga geven. Ja, oh ja dat is wel ja. moeilijk. Hè? We willen geen spoilers. Uh. <laughs> nou, nee, gewoon uh, namen van straten die ik heb bedacht. Dat is dan afgeleid van bijvoorbeeld een straat waar mijn ouders wonen. Of uh, een straat waar ik zelf heb gewoond. Uh, later, toen ik volwassen was. En... Uh, uh, maar een heleboel is echt uit mijn duim gezogen. Er zit ontzettend veel fantasie in. En een heleboel dingen bestaan gewoon echt niet. En, en, en maar er schijnt ook een klein spraakgebrekje in voor. Ja, dat is er wel eentje. Ja, ja Mijn jongste zoontje die, uh, die had toen hij kleiner was... echt best wel een heftige spraakstoornis. En gaat naar logopedie. Maar hij kan dus nog steeds de R niet zeggen. Ja. En ook echt niet. En ik heb een broertje van, Rocken, heeft. die kan dat ook niet. Dus jij dacht, ga ik eventjes voor eeuwig ga ik hem herinneren... aan het feit dat hij... Ja. Is hij in staat om, om dat boek te lezen? Al? Nee, hij is te klein. Dus... Hij moet nog zes worden. Hij krijgt wel dingetjes, maar ik heb het ook gewoon aan hem verteld. Ah, dus. En daar was hij eigenlijk heel trots op. Oh, echt waar? Ja, want ik heb dus iets van hem heb ik daarin gestopt. Ja, dat wil je natuurlijk als kind helemaal. Ja. ja, en er zijn nog wel andere dingetjes hoor. Maar dat is gewoon... Uh... Ik houd mysterie een beetje Mysterie. Toverwoord. Oh, daar nou, zit daar blijkbaar een toverwoord. Dat betekent dat je voor jou uh, eventjes moet dobbelen. Kijken wat er in de kluis zit. Wat leuk dat we nu eindelijk eens een keer... Nu, nu heeft het aansluiting. Dat is gewoon echt een tover, toverkluis, Ja, nee, klopt het. Nu klopt het helemaal. Negen. Een negen. Een negen. Gaan we even kijken wat er in de kluis zit. Heb jij, heb jij een uh, huisdier gehad als kind? Een hond. Een hond? Ben je, ben je echt ook een hondenliefhebber of was dat toevallig? Ja, Nee, ik hou wel van honden. Maar die was er al voordat ik er was. Oh, die was... was anders hebben die jou erbij genomen van ja, die, die hond. Dat ja. was een leuke altijd kind om mee spelen. Ja, alles was zo zielig. Nee, ja. En die ging dood na me, de dag na mijn negende verjaardag. Dat was wel traumatisch. Oh, ja, dat kan me voorstellen. Ja. Die heeft zo erg zitten feesten. Die is daarna gewoon dood neergevallen. <laughs> <laughs> een OD. <ja. laughs> Goed. Ja, sommige mensen nemen uh, konijnen als huisdieren voor hun kinderen. Maar konijnen die, uh, ja, die zijn toch een stuk saaier dan de me meeste mensen denken. En dan brengen ze weer terug. nou uh, Jordi, redacteur Jordi, die heeft een uh, konijnenopvang gevonden... die daar wat uh, tegen gevonden heeft. Die, die, die, die, die, die. Je hebt paardensport, je hebt hondensport en je hebt konijnen Vandaag ben ik in Arnhem op bezoek bij Andrea Sonderen. Zij laat haar konijnen rennen over parcours onder de noemer konijnhoppen. En ik vind dit zo'n bijzonder verhaal dat ik wel langs moet gaan. Andrea, leg eens even uit. Hoe ben jij in vredesnaam op dit idee gekomen? Nou, ik heb een konijnenopvang, dat heb je gezien. Ik heb hier ik 75 konijnen. En uh, die gooien ze allemaal over het hek. Dus dat houdt in dat kinderen een konijntje krijgen, een konijn heel leuk vinden. Voor een paar maanden, een paar weken achter een tuin zetten en dan nooit meer naar omkijken. En dan gaat de familie op vakantie en dan willen ze van het konijn af. Nou, als die kinderen leren dat een konijn heel leuk en trainbaar is, dat hij daar iets leuks mee kan doen, dan blijft de konijn langer interessant. En dan uh, houden ze van het dier, dan wordt dan niet zo makkelijk gedumpt. Dat is eigenlijk mijn, mijn insteek daarachter. Ja, het ziet er zo makkelijk uit om konijnen over een parcours heen te laten lopen, maar... Is dat niet ontzettend moeilijk? Dat is heel lang oefenen. Je doet eerst met één hindernis. en dan begin je. Ik heb altijd zoiets. Je moet eerst doorlopen en het dat sturen een beetje accepteren. En als je ziet dat de konijn aan de rechte baan zonder problemen loopt... dan begin je pas aan de hoogte te werken. Dus eerst aan het plezier van het dier dat het doorloopt... voordat je weer die recorden hoger, hoger, hoger. Nou, de baan die staat. Dus ik denk dat we nu wel kunnen. Moeten we nog ergens rekening mee houden? Um, ja, je moet achter het konijn lopen. Je mag daar niet overheen hangen. Dan remt hij. En die loopt gewoon rustig, je laat die riem los. Hij loopt gewoon helemaal vrijwillig, hij gewoon zelfs. Lekker dat parcourtje. En dan doe je, als hij wil sturen, kijk, nou wil hij omdraaien, doe ik gewoon met twee vingers, stuur je hem zo van, hé, hey, je moet die kant op. Kijk, dan gaat hij automatisch die kant op. Hij klimt dan mee. Dan gaat hij naar de webpap. Even om je een klein beeld te geven. En loopt hij nu een konijn, aangeleind, over een parcours? Wat eigenlijk paarden ook doen. Wat je ook wel ziet bij paardensport. Dat ze zo over die obstakels heen springen. Nou, dat doet dit konijn dus ook. <laughs> nou, ik durf het bijna niet te vragen. Maar ik zou eigenlijk ook wel even met het konijn over het parcours heen willen rennen. Terwijl ja, ik mag dat. Ik zet hem neer. Ja? Ik heb het touw vast. Ja, en dan gaan we met die Oké, okay, dan gaan we... Ho, ho, ho! Hij gaat er snel! <laughs> jeetje! Oh, jeetje, jeetje, jeetje! <laughs> Bij jou gaat het wel allemaal zo soepel. Ja, nou, ik doe niks anders dan dieren trainen. Hé, hey, oké. Okay. Ik train dus uh, van alles wat hier in de opvang zit. Ja. Dus ook die konijnen regelmatig. Lijntje. Oh, hij gaat weer. Hij gaat weer. Ja, hij gaat weer. Ga, klim maar. Hup, spring er overheen. Spring maar. Oh, lief konijntje. had een vliegje op zijn neus. Zo, ik ben uitgeput. Ik heb weer genoeg konijnen gezien voor vandaag. Weet je, ik wacht alweer tot kerst. Envira Academy. Risa! Ik heb me altijd afgevraagd wat nou die grapevine precies is. Ik weet wel wat er precies gebeurd is. Ik heb gehoord dat de vrouw uiteindelijk toch een beetje snalletje was. Die ging gewoon vreemd in. Maar heb dat via de grapevine. Ik heb geen idee wat de grapevine is. Dat zal in die tijd. Misschien omdat toen hadden ze nog niet zoveel middelen om te communiceren. Had je niet internet, dan moest je ik veel, misschien door een, een bosdrijver lullen. Dat zal het wel zijn geweest. I don't know. Ah, welkom bij Risa. Waar we ons totaal niet voorbereiden uh, op de geschiedenis van een plaat... en gewoon maar feitjes verzinnen. Dat is het een beetje. In de studio heb ik iemand die ook feiten verzint. Ja. Maar dat, dat, dat, dan mag het. als Charit alles. Ze schreef het kinderboek Rocka en het geheime toverrecept. Mm -hmm. Ja, het is een standaard vraag. Maar ik moet hem toch, toch, toch stellen. Waar, uh, waar was jouw inspiratie vandaan gekomen als kinderboekschrijfster dus wie, wie ik goed vond. Ja, ja, wie is, wie, wie is de aanjager van jouw talent? Ja, nou ja, het zijn er meerdere natuurlijk. Hm. Maar met stip en kop en schouders bovenuit voor mij... is het toch echt gewoon Roald Dahl. Ja, he. Ja. Maar er is ook gewoon echt, vind ik, niemand... die tot nu toe aan hem heeft kunnen tippen. Nee, ja, Guus Kuijer ook wel heel mooi. Supergoed. Maar, de, die, J.K. Eh, Rowling heeft het echt ook fantastisch gedaan. Ja, maar, maar als, je, als je erover nadenkt... Hm. was J.K. JK Rowling was wel een beetje een diefige. Er zijn wel heel veel dingen gecombineerd... uit andere genres en boeken. Als je, als je het echt gaat nakijken... Ik, ik krijg hier backup vanuit de regie. Ja. Er zijn heel veel dingen, moet je maar eens, eens uitpluizen. Je hebt echt heel veel elementen uit anderen en dan samengevoegd. Maar, dan... maar heb je dat ook niet altijd een beetje? Nou, ik, ik vind het wel mooi. dat had, had ik het vorige week over. Misschien is dat wel uh, ook toepasbaar op schrijven. Uh, muzikant, de Beatles, iemand van de Beatles heeft uitgezegd... muziek is altijd een reactie op. Of je wil hetzelfde maken als wat anderen maken... of je wil je er tegen afzetten. Dus nou misschien... ja, en ik, nee, ik en ik weet het ook... Nou ja, wij maken allebei radio natuurlijk. Ja. Maar de, de, bijna alles is wel al een keertje ja, gedaan of verdacht. Ja, dit is echt super uniek hoor. De, even, even duidelijk maken, Charit. Dit is echt een super uniek programma. Er is helemaal ja, niks gestolen. Het is niemand zoals jij, Risa. Dat is dat ja. dat, dat, dat, duidelijk is. Ja. Um, <laughs> ik geef hem wel een, Ik Heel fijn, dankjewel. Nee, Volgens maar een rol daalt dus. Nou, dan gaan we met jou een rood quiz spelen. Ja. Voel dat je hem aankomen? Ik voelde hem aankomen. Ja, dat is de ellende met de radiomaker... om die dan uit te nodigen om een interview te doen... Die ziet alles over mijlen ver aankomen. <laughs> uh, ik, ik ga gewoon een paar vragen stellen. Even kijken hoe, uh, hoe jouw uh, kennis van Roald Dahl is. Bijvoorbeeld, wat was zijn eerste boek? Uh, een bonuspunt als je het ja weet te noemen. Oeh, het eerste boek. Ik denk... Uh, Charlie and Chocolate Factory? nee. Oh, nou, dan heb ik die dus gekeken. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Ik heb heel veel Rodal gelezen, maar de Gremlins. Maar dan niet die van Steven Spielberg. Huh? Ja, dat, ik heb het ook nog even opgezocht. Gremlins, dat is, is echt een volksmythe in Engeland geweest. Uh, misschien nog steeds, weet ik niet. Maar uh, daar heeft hij ook een boek over geschreven. Oh. Dat is het eerste boek uit 1943. Oh, nee, dat wist ik niet. Dan gaan we kijken naar uh, autobiografieën. Welke boeken heeft hij geschreven die autobiografisch waren? Ik, je, ik, er zijn er drie. Ik, vind, ik, vind, ik ga je ze niet altijd... Als je er eentje noemt, vind ik het ook wel. Want ik, zou het, ik had er niet eens geweten. Die, die dingen heb ik nooit gelezen van. Zo, wat een moeilijke vraag ja, dit, joh. Ja, gemeen is een hele korte Marjan. Ja, nou, ik die, weet die, die het. Ik heb haar nummer. Drie komt binnen. Uh, dat nee. Is, dat is duidelijk. <laughs> uh, ik, uh, Autobiografische boeken. Ik weet niet. De Griezels? Dat zou wel heel leuk zijn, ja. Dat hij van die buren had die inderdaad ja. visgraten in hun ja. baarden hadden en zo. Ja, dat soort dingen. Pracht, wat een prachtig boek was dat, hè? Ja, of de GVR. Zat daar iets autobiografisch in? Nee, het was Boy, Going Solo oh, in ja, Ja, Boy, dat, dat is eigenlijk de enige die ik al ken. Maar ik, heb, ik, ik, ik geloof drie bladzijden en toen dacht ik, nou... Ik heb hem niet gelezen. Nee, nou, ik heb het geprobeerd, maar toen dacht ik, hier wordt, uh, hier wordt helemaal niks. Kom kwam geen dwerg in voor of wat dan ook. Ik vind het nee. Goed. <laughs> in elk verhaal heeft gewoon een werk nodig. Is en, ook... Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk, zit er een dwerg in jouw boek? Een hey, gemiste kans. Uh, ja, ik, ik besef nu. Hé, hey, we zaten hier om te promoten. Ja. <laughs> Volgende boek verwacht ik een dwerg. Dat komt niet Ik meer in. fiets hem er ergens in. Oh, nee, als je Marisa noemt. <laughs> uh, Oké, okay, uh, dit is wel iets minder leuk trouwens. Hè? Jeetje, Mina. Uh, welk boek droeg Dal aan zijn oudste dochter Olivia op? Die in 2002. 62... Is, is. Ja, oh, dat wist je. Ja, ik wist wel dat ze overleden was. Aan de mazelen. Ja, ja. ik wist wel dat ze overleden was, ja. Ja, um, oh man, dit zijn echt van die hele. Ja, ik dit heb is gewoon veel de boeken moeilijk. gelezen. Ja. Maar ik weet wel waarom Mai dit heeft gedaan: omdat ze mensen haat. Nee. Oh. <laughs> omdat ik er op de donder gaf dat ze de heksen nooit gelezen had. Oh, de heksen. Een van mijn favoriete verhalen van Roald. Ja. Omdat het zo verdomd eng was. Dat. Ja. En daar had ik het dus met haar over. Ik had het over de heksen en zij had het hem nooit gelezen. Dus nu heeft ze me een hele mooie quiz ja, is... gegeven. Ik weet niet welk boek opgedragen is aan Olivia. Het was de GVR. Oh. Dat was te geven, ja. maar het was ook veel te moeilijk. Dat, ik moet eerlijk zeggen, dit is ja. de <laughs> ja, ja, ze Je zegt uh, daar Ja, dat moet. Maar even <laughs> over de heksen. Ja, dit, dit, dit gaat ook. Hè, het geheime toveren. Het gaat een beetje over toveren. Ja. Uh, uh, we hebben het net over, over gehad. Van ja, je, je, ben, je neemt altijd dingen mee. Heb je, mm. heb je het gevoel dat er uh, de elementen uit zijn boeken in jouw boek terecht zijn gekomen? Nou ja. Dat hoop ik dan alleen maar. Ja. Omdat hij toch ja. dus een soort held voor mij zijn is. Er zijn volgen. slechtere voorbeelden om te volgen. Nou, wat ik heel knap vind van Roald Dahl... en ik hoop dat dat in mijn boek ook een beetje zit... Is, en daarom noemde ik de heksen als voorbeeld... wat ik heel tof vind aan de heksen... het is zo eng omdat je gaat geloven dat het echt is. Ja. Dus het gaat over dingen die er gewoon niet zijn... Maar aan het begin van het boek vertelt dan die oma en die hoofdpersoon... Ik weet niet meer hoe die hoofdpersoon heet. Volgens mij Joris of zo, weet ik veel wat. Joris uh, heet hij niet. Nu heet hij Joris. Nu heet hij Joris. En die oma die vertelt dan aan Joris van... Uh, als je vrouwen ziet met puntschoenen die ja. de hele tijd op hun hoofd krabben... Ja. dan zijn het heksen, want ze hebben een pruik en ze hebben geen tenen... en ze hebben dit en ze hebben dat. Ja. En dan opeens ga je denken van... Oh, zou dat echt zo zijn? En dan ga je het geloven. En dat vind ik in een kinderboek vind ik echt fantastisch. Als er heel veel fantasie in zit, maar toch lijkt het echt. Is dat de basis van een goed kinderboek? Voor mij wel, ja. Even wat anders. Je, heb ik je eigenlijk nooit op kunnen betrappen? Dat je spelletjes speelt op je telefoon Is jij Ben je een gamer? Nee. Helemaal niet? Nee. Oké. Okay. In, in je huishouden wordt er gegamed? Uh, hoogstens Mario. Mario? Ja, zijn ze nu een beetje mee bezig zijn nog kleine. Waar doen ze dat op? Welke, weet je dat toevallig uit je hoofd? Uh, Nintendo DS. En, uh, ah. op een, uh, die heb ik dan cadeau gegeven aan mijn kinderen. Ja. En vervolgens heb ik wel alles uitgespeeld. Maar dan daarna ben ik er ook weer <laughs> klaar mee. Echt waar? Ja, dan, draai, dan kijk ik er ook echt nooit meer naar om. Dan is het ook gewoon ah. klaar. Nou ja, zolang het met de DS en niet met kinderen... dan gaat het allemaal goed. Uh, <laughs> ik zeg het, zelfsgeven. want het is uh, playtime. Het is uh, playtime en uh, daar hebben we natuurlijk voor aan de lijn Peter Bouwman. Een hele goede morgen. Uh, een hele goede morgen Peter. Hey uh, groot nieuws, want de Nederlandse kansspelautoriteit die geeft aan dat het gebeurd moet zijn met lootboxen. Ja, het is, uh, ze hebben het lang onderzocht. Er kwam in, uh, in december een game uit November Stars Battlefront 2 en die ja, liet de gamewereld... Ja, ja, schudden eigenlijk, want uh, wat mensen waren heel verbaasd dat je heel veel geld moest uitgeven om daar betere items voor te krijgen in het spel. Nou, dat gebeurt al jaren, maar dat was de reden dat de Kansperautoriteit Autoriteit een onderzoek heeft gestart. En dat, uh, dat onderzoek, dat is nu uh, naar buiten gekomen. Tenminste, ze noemen geen namen van, van game-uitgevers die ze, die ze hebben aangeschreven, maar ze ja. hebben wel <coughs> vier games uh, uh, uh, uh, gevonden waarvan ze echt vinden dat die de wet overtreden. En nu gaan de uitgevers gaan dan ook echt massaal die lootboxes schrappen, denk je? Nou ja, dat is nu natuurlijk de grote vraag. Kijk, het gaat om games waarbij je de items die je in lootboxes krijgt kunt doorverkopen. Dus het is niet zomaar games met lootboxes, want dat. Is niet heel, dan heeft het geen economische waarde, snap je? Maar zodra je het een doorverkopen, dan, dan uh, wordt het echt gokken. Uh, ze hebben een brief geschreven naar uh, een aantal ontwikkelaars. Ze hebben gezegd, je hebt acht weken de tijd om dat uit de game te halen. En uh, vervolgens, na die acht weken, gaan ze ook namen noemen. Hè, want ze noemen ook nog geen namen. En kunnen ze boetes opleggen. En nou is het interessant. Is Nederland groot genoeg om zoiets te laten gebeuren in videogames? Risa, wat denk je? Ik, uh, het ding is, ik, ik hoop vooral dat ze het heel lokaal kunnen aanpassen. Want het lijkt mij, als je zo'n game hebt ontwikkeld... dan is... Uh, je, je speelt op wereldniveau met die game... en dan moet je in één keer voor één zo'n klein kutlandje... moet je dan die, die, dat hele game aanpassen. Do, do, is dat überhaupt mogelijk? Ja, het kan. Uh... Ik zal even een voorbeeldje nemen, hè FIFA verdient jaarlijks 800 miljoen... Hè, met, die, met die lootboxes oh, wereldwijd dan. Ja. Dus dat is, dat is wel echt heel, heel relevant voor die, voor die uh, bedrijven. Duitsland is een heel groot land. Daar zijn hele strenge regels op. Bijvoorbeeld het gebruik van swastika's in games. Maar ook op het gebruik van, van bloed. En alle verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Games worden daarvoor echt aangepast. Er zijn heel vaak Duitse versies van games... met heel leem, groen bloed en, en geen hakenkruis en zo. Ja. Um, nou, dat is Duitsland. We zijn onwijs benieuwd naar hoe dit gaat zijn... In Nederland. Het is wel zo dat ook in Scandinavië, Duitsland en Groot-Brittannië uh, ja, ook kansspeelautoriteiten aan het onderzoeken zijn. Maar we zijn wel het eerste land dat nu echt sancties gaat opleggen als ze niet iets aanpassen. Ja, ontzettend spannend. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Zijn er nog andere belangrijke nieuwtjes van deze week? Klein dingetje, God of War, uh, is uitgekomen ja. op PlayStation 4. Ga kopen. Ja, ja, <laughs> ja. super dikke aanrader. Ja, het is echt uh, de beste PlayStation 4 game gemaakt door Sony zelf uh, ooit. Het is echt zo ontzettend goed. Bizar. God of War, koop die game. Ja, Heel erg duidelijk. Peter Bouwman, van Gamersnet. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Doei. Playtime. luisteren. Dit had eigenlijk uh, I can't a kick out of you moeten zijn van Cole Porter. Dat is uh, vooral een uh, leuk liedje. Het is wel echt uh, Radio 1 jazz. Ik, uh, ik, hoor, ik hoor nu echt officieel bij de oude lullen. Dat is wel jammer, want ik heb geen tijd om een nieuwe plaat in te starten, dus dat gaan we ook niet meer doen. Dan moet je die hier van mij doen nog. Gaan we het helemaal niet meer doen, want de kutplaats zeg. Jezus, Mina. Ik zit te denken, nou dat ga ik helemaal niet voorhouden. Dat is nu nog 2,5 minuut. Charit. Waar zit je? Hier zit je. Daar. <laughs> ik moet hier een keer heel vlug schakelen. Ik, ik zit te denken, wat is dit nou? Maar dat is helemaal niet uh, waar ik om gevraagd had. Damn it. Oh, zit je er nou nog niet in? Deze moest ik hebben, zo. Ja, nu ben ik er. Hé, <laughs> hey, uh, eventjes terug. Eventjes terug uh, alles terugschakelen. Gewetensvraag. Rocka wordt een gigantisch succes. Ja. Uh, vertaald in meerdere talen. Vele maatschappijen bieden zich aan. En die zeggen, we willen het verfilmen. Maar dan willen we jou wel als adviseur. En dat gaat uh, een half jaar van je leven kosten. Ja. Zeg je dan uh, Toeladoki 3FM? Ja, die komt even binnen, hè? zo laat minute. Ja, want ik begin natuurlijk bijna bij 3FM. Ja. Ehm, um, nou, als ik er een half jaar uit moet, dan ga ik wel tegen 3FM zeggen: Hé hey jongens, ik ben er een half jaar uit. Ja. Nee, die zender moet nu net uh, opgezet worden. Klopt. Maar jou. ik zie het dus ook niet zo snel gebeuren. <laughs> moet ik heel eerlijk Geheim, zijn. Geen gemeene verhaal, daar kun je ja. helemaal gekant bij op, natuurlijk, nee. met die vraag. Nee. Um, voor jezelf. voor jezelf. Je hebt nu een boek uitgebracht. Uh, hoe beleeft hij dat creatieve proces? Is dat voor herhaling vatbaar? Of zeker. Je, ja, ja. ja ik, ik, ik merkte ook gewoon dat ik daar gewoon heel veel geluk uit haalde. Omdat ik het zo fijn vond om weer te schrijven. Mm -hmm. En omdat ik, wat ik zei, qua fantasie... Er zit heel veel fantasie in, dus ik ben ook echt losgegaan. Mm -hmm. um, en ik, dat wil ik zeker uh, nog een keer gaan doen. En heb je dan ook al plannen liggen? Ja, in mijn hoofd. In je hoofd. Daar begint het vaak, hè? Daar begint het vaak. Maar ik ben het nog niet aan het uitwerken. Dus het, het sluimert ergens achterin. Ja. En uh, op een gegeven moment ga ik uh, zitten. En Komt dan, het naar voren? Dan ga ik weer, denk ik. Het is al eens eerder naar voren gekomen. Toen je als jong meisje besloot dat je schrijfster wilde worden. Ja. Toen heb je een, in een schrift heb je een verhaal geschreven. Uh, een later uh, schriften vol, zeg maar. Ja. Maar met verhalen. Eerste verhaal. Hoorde ik uh, tijdens, uh, tijdens de party waarin uh, je boek gepresenteerd werd? Ja. Dat is een verhaal wat je voor altijd bij je wil houden. Ja, al die verhalen. Oh, al die verhalen? Oh, jeetje. Die gaan gewoon met mijn kist in. Ja, waarom? waarom? Ja, nou, omdat het gewoon slecht is. Ja, maar ja, dat is het is gewoon een klein kindje... Wat, wat denkt dat ze een boek kan schrijven. Dat is de charme. Ga je dat laten tegen jouw kinderen zeggen? Van nou, hè? Die, dat gaan we niet uh, naar buiten brengen. Nee, dat het, moeten zij zelf bepalen uh. tegen die tijd. Maar jij zelf hebt gewoon... Nee, ik heb het ook met mijn dagboeken. Ik zeg altijd al, al mijn dagboeken van vroeger... als ik doodga, die gaan gewoon mee in mijn kist in. Niemand ja, gaat ze lezen. Dagen, dat zijn hele persoonlijke... Dit Is ook. Is pijn. dat zo persoonlijk? Ja, ik vind het verhaal schrijven ja. zo persoonlijk. Oh. Ja. Wauw. Ja, dit boek voelt voor mij echt, als, echt alsof ik mijn ziel zo boem op tafel leg. Echt waar? Ja, ook al is het een kinderboek. kinderboek. Ja. Nou, dan ben ik nog meer benieuwd uh, waar dat heen gaat uh, met jouw ziel in dat boek. Er wordt in getoverd, dus het zal een hele donkere ziel zijn. <laughs> Dank je. <laughs> uh, het boek uh, ligt vanaf deze week overal in de winkels? Uh, volgens mij bijna overal, ja. Dat ja. Heerlijk. Ja, het is wel tof. Ga je dan ook meteen zelf je eerste boek kopen? Uh, nou, mijn man die heeft volgens mij al via drie online dingen het boek besteld. Dat ik zei, het is een beetje overdreven, maar wel heel lief. Ja. Uh, ik ga wel eventjes langs bepaalde winkels in Amsterdam om gewoon te kijken hoe die er ligt. Dat ga en, ik wel. En doen. Natuurlijk wel eventjes voor de Instagram. laten uh, ja, ja. ja. Laten zien. Ja. In de studio had ik Charit Alles. Ze is niet alleen programmaleider bij Vanix en straks voor 3FM... maar ook kinderboekenschrijfster. Uh, haar boek Rokka en het geheime toverrecept... legt vanaf deze week in de winkel. Ik ga je bedanken. Dankjewel. Ik uh, spreek jou vast weer heel snel. Denk het ook. En thuis spreek ik jou ook heel snel. Morgen namelijk al. Dan ben ik hier weer terug met een, een nieuwe Risa, nieuwe gasten. Uh, allemaal hardstijl. en Vara.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 Beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. We um, kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatsenhoef Fijne Raad Kruiskoop 3,9 bij 25 mm Philips Ph2 Staal gefosfateerd. We hebben een. Ja, ja, uh, oké. Okay. Check. Gezonde dosis humor? Uh, ja, ja. Ken je deze al? Huh. Komt een man bij de Hornbach, zijn de gipsplaten niet op voorraad? <laughs> oké. Okay. Je bent er duidelijk klaar voor.